zes uur. De Radio1 Sportshow Tom van Heck en Tim Overding. Europese titels worden verdeeld bij het atletiek zometeen de finale werpen met Rutger Smit. En een daglang congres u hoort het al van een vijftal politieke partijen. We gaan eens kijken wat het nou allemaal heeft opgeleverd. Eerst NWS nieuws met Gert Kluut. Vijf partijen uit de Tweede Kamer hebben vandaag een verkiezingscongres gehouden. Op het congres van de PvdA zei lijsttrekker Samsom dat het tijd wordt... dat politici het eerlijke verhaal gaan vertellen over Europa. Premier Rutte is volgens hem een van de politici die met vuur spelen... als Europese afspraken in eigen land voor electorale consumptie bijbuigen. Volgens Samson moet Rutte niet langer beloven... dat we het aan de Grieken uitgeleende geld terugkrijgen. CDA-leider van Haarsma Buma pleitte op zijn congres voor een akkoord na de verkiezingen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 SP-leider Roemer haalde op zijn congres uit naar premier Rutte. Roemer verwees naar uitspraken van Rutte vorige week. Rutte zei toen dat hij zwetend wakker wordt van het idee dat Roemer in het torentje komt. Volgens Rutte hangt bij het torentje dan een flappe tap die geleend geld uitspuurt. Wie tapt hier nu al die flappen voor die noodfondsen, voor al die garantiestellingen? En wie heeft voortdurend de Nederlandse pincode uit handen gegeven? Vraag het eens aan die bankiers, aan die dure managers. Die weten het. De tap staat niet bij de toren van Roemen, maar bij het torentje van Rutte. GroenLinksleider Sap zei dat ze leiderschap mist bij andere partijen, ook bij de PvdA en SP. Volgens Sap is er geen toekomst zonder groene politiek... en dat andere partijen niet verder komen dan mooie woorden over de natuur. Net als andere lijsttrekkers haalde ChristenUnie-leider Slop uit naar Rutte. Volgens Slop lijkt die alles ondergeschikt te maken aan een terugkeer in het torentje... zelfs het lot van de allerarmsten in de wereld. Slop noemde de voorstellen van de premier populistisch. Op de congressen werden op een paar onderdelen veranderingen aangebracht... in de verkiezingsprogramma's. Zo bepaalde het CDA-congres dat de norm voor de ontwikkelingssamenwerking... weer naar 0,7 van het bruto nationaal product moet. Bij de SP werd de norm verhoogd naar 0,8. Slachtoffers van het treinongeluk bij Amsterdam in april... hebben vanmiddag de wrakken van de treinen bezocht die toen op elkaar botsten. Ze gingen daarvoor naar de werkplaats van Nettrain in Haarlem. Het was voor het eerst dat de slachtoffers de gelegenheid kregen... om de treinen te bekijken waar zij die dag mee reisden... De bijeenkomst had een persoonlijk en emotioneel karakter. en was bedoeld om het ongeluk te kunnen verwerken en afsluiten. zijn woordvoerder van DNS. Bij de botsing vielen tientallen gewonden. een vrouw kwam om het leven. Op de a 12 de Duitse grens is een man uit Litouwen aangehouden. die in een gestolen politieauto bleek te rijden. De 34-jarige man wilde zich niet legitimeren. waarop de marechaussee de auto met Litouwse kentekenplaten. doorzocht.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 Eerder liet u Eva tijdens een live uitzending oude beelden zien van de Duitse coach Leuf. Coach Leuf die een ballenjongen plaagde. Het weer vanavond wisselen bewolkt met plaatselijke bui. Vannacht trekken de buien naar het oosten weg en worden het droog. Morgen zonnige periode afgewisseld door wolkenvelden. Smiddags plaatselijke kans op een bui. Het wordt dan ongeveer 20 graden. Dagen daarna wordt het langzaam warmer. De kans op buien neemt toe anu ah, verkeersinformatie. Bij Rotterdam staan een paar files door werkzaamheden. Op de A16 vanuit Breda, voorknopend plein 3 kilometer. A20 richting Gouda, voorknopend plein 2. En dat komt omdat op de A16 de parallelbaan dicht is. Bezoekers uh, die komen vanaf de TT in Assen. Die komen in een lange file terecht. Van Assen naar Hogeveen op de A28. Tussen Assen-Zuid en de Afrit-Twingeloog maar liefst 16 kilometer.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 Dit is de Radio 1 Sportzomer. We zijn alweer een weekje bezig, dus bijna louter toppers nog op de baan in Londen op nee, Wimbledon. Die gaan we volgen, net als de Europese kampioenschappen Atletiek, En we maken een rondje langs de politieke velden. Hier zijn Tom van en Tim Movedik. Eerst gaan we eens even naar Wimbledon, Mark Brasser. Want ik zei toppers op de baan, Ferrer, Roddick, die mogen we wel toppers noemen. Absoluut, zeker als je je drie keer in de finale inderdaad al hebt gestaan. Dan ben je een topper. Ja. En David Ferrer is natuurlijk ook een topper, constante speler. Halve finale zal al het Grand Slam te mooi. kwartfinale presteert altijd goed. Nou, hij heeft het nu moeilijk met Andy Roddick. Hij stond 3-0 voor David Ferrer. Maar Roddick heeft teruggebroken. Stand in evenwicht 3-3. 40 gelijk. Ja, David Ferrer. We zagen hem precies een week geleden nog in Rossemalen in Brabant. Met de handen omhoog staan won hij daar het Unicef Open. Maar dit is natuurlijk even andere koek. Een spelen voor een plaats in de vierde ronde van de Wimbledon... En misschien dan wel spelen tegen Juan Martín Del Potro. Want hij is al door naar de vierde ronde. Hij wacht daar op de tegenstander die uit deze wedstrijd gaat komen. Del Potro won van Kai Nishikori uit Japan. Drie sets, makkelijke overwinning. Goede overwinning voor Del Potro. Die in de eerste ronde nog won van Robin Hazen. Goed, wedstrijd dus in evenwicht in de tweede set. 3-3, 40 gelijk. Het is uh, David Ferrer die serveert. En die Roddick won de eerste set met 6-2. Het avondprogramma bij de Europese Kampioenschappen atletiek en die haalt kamp. we kijken natuurlijk naar het discuswerpen. Uh, onder andere, Tim, want het zijn zoveel mooie uh, nummers vanavond voor de Nederlanders. Maar we beginnen zo dadelijk over een paar minuten met de discuswerpen Met twee, uh, want jullie uh, zeiden alleen Rutger Smit... maar een van de andere grote uh, kanshebbers voor een medaille is toch uh, Erik Cadet. Uh, niet te vergeten. En uh, die twee, Rutger Smit en Erik Cadet, doen dus mee in de finale discus. Dat zo dadelijk gaat beginnen. En we hebben nog uh, drie finales met Nederlanders. De 200 meter bij de vrouwen met Jamil Samuel. En de gisteren werkelijk uh, sublieme Daftes Schip. En bij de mannen, dat moet goud worden voor Martina. En eh, ook Patrick van Luik doet eh, gooit hoge ogen wat dat betreft. Want hij was ook heel erg goed. En we hebben nog een finale 10 kilometer met drie Nederlanders. Chukut, Nageeë en Schreur. Dus het wordt een mooie, dat weet ik nu al, avond. Ondanks het feit dat het net is beginnen met regenen hier in Helsinki. Maar de avond is nog jong. Het wordt een mooie avond. Net op mijn woorden. Let op jouw woorden, Andy. We gaan deze even naar Luik. Uh, Sio Lippens, de, de Tour 6,4 kilometer, is hij pas oud. Dat zijn van die dagen dat je hem en niet kunt winnen en niet kunt verliezen. Zo kort is de afstand. Nou. Maar toch, je neemt een gevoel mee naar het hotel, zeg maar. Je hebt toch een beetje gevoel als je terug Wie denk jij wat dat betreft dat uh, plezierig aan deze rit gaan terugdenken? Nou, ik denk dat sowieso Bradley Wiggins met heel veel plezier aan deze rit gaat uh, terugdenken. Als je gewoon kijkt naar de klassementsmannen. Want hij geeft gewoon iedereen even een klein tikkie. Nou zijn die tikkies niet al te groot, zeven seconden op Dennis Menshoff. Kijk ik eventjes naar Bouke Mollema, 14 seconden. Robert Geesink, 19 seconden. Uh, ja, dat zijn geen echt grote klappen. Evans uh, natuurlijk ook, uh, 10 seconden. Maar toch, hij zal wel met een glimlach uh, naar dat hotel teruggaan. Want hij heeft het toch maar even laten zien hier. Maar hij was niet de snelste. En ik denk dat de man die met de allergrootste glimlach vannacht uh, in bed gaat liggen... Dat dat toch Fabian Cancelara is. Want hij was al vier keer uh, de eerste gele truidrager in de Tour. De France. 2004, 2007, 2009 en 2010. Ja, en vandaag doet hij het gewoon weer. En dat is ongelooflijk. De manier waarop hij hier die proloog gewonnen heeft. IJzersterk, zeven seconden sneller dan uh, de beste andere twee. Want dat waren er twee, Wiggins en Chavanel. En ja, dan verpletter je gewoon de concurrentie. Couple fighting right next door. Her angry words sound clear from feast walls. Around midnight I heard him shout, Unfaithful one, and I knew at right then the axe was gonna fall. It's because of me, it's because of me. I heard him shout.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 Persuader, but she was just another knot nice on my guitar She's gonna lose the man that really loves her In the silence I can hear them breaking. Het uh, plaatje van Robert Cray, right next door. We hebben de hele dag over bericht. De politieke congressen in het hele land die zijn nu bijna allemaal afgelopen. En dan is het tijd voor de borrel. Bij de PvdA, CDA, SP, GroenLinks en ChristenUnie... hadden we onze verslaggevers die natuurlijk even moeten wachten op hun borrel. Eerst gaan we even terugblikken, de balans opmaken. En dan beginnen we met Wilma Borgman. Wilma, jij was bij GroenLinks vandaag. Waar gaat het gesprek over in de wandenganger? Nou, Tim, ze zijn hier nog bezig, hoor. Die borrel, die moet hier nog oh, even wachten. Ik hoor het. er wordt het serieus. Um, in alle landen dit congres ging het. Uh... Daar wordt hier nog gestemd, zelfs over de kandidatenlijst. Het begint ook tot enige opstandigheid in de zaal te leiden. Want de computers die die stemkastjes moeten verwerken... Die zijn af en toe wat langzamer dan de mensen in de zaal graag zouden willen. Dus uh, uh, ze zijn nu ergens bij, ik moet even kijken, ik denk bij uh, plek nummer 25. Dus uh, ze zijn hier nog lang niet klaar. Ik heb veel campagnevoerende kandidaten gezien natuurlijk vandaag. Ik uh, heb ook gehoord dat het bij GroenLinks altijd zo gaat in het licht van de peilingen krijgt die discussie over uh, kamerleden... die hoger op de lijst willen toch een wat um, uh, bijsmaak. Want iemand zei vandaag tegen mij... kennelijk hebben ze er ook in de fractie niet zoveel vertrouwen in... dat het op 12 september bij de verkiezingen wel goed afloopt. Want als je op vijf staat in de peilingen, vijf zetels in de peilingen... dan is de noodzaak om hoger op die lijst te staan... groter dan wanneer je op vijftien staat. Nou goed, uiteindelijk zijn er drie kandidaten van de eerste tien van plek verschoven. Het zittende Kamerlid Grashof ging van zeven uh, naar zes... Uh, en Zet ging van 9 naar 7. Toffer Dibi, de tegenstrever van Jolanda Sap in de lijsttrekkersverkiezing, die kreeg zijn verzoek ingewilligd en die um, staat op plaats 10. Uh, je vroeg naar de discussie in de wandelgangen. Die ging volgens uh, uh, vandaag vooral over de vraag hoe het met GroenLinks weer goed moet komen. Want er zijn wel heel veel zorgen hier. Um, bijvoorbeeld over de verkiezingscampagne. De GroenLinks is een kleine partij. Hoe profileert GroenLinks zich tegenover de grote uh, partijen met een verhaal... Weg. Er is, dus is niet de enige ja. in. Dus hoe profileert Jolande Sap zich tegenover die grote? Ja, op welke manier? Want zij is ze natuurlijk en, de, en wa, de, waar de waar nummer. En waar ze zich en... ook zorgen maken is. Ja, we hebben vertraging op de lijn. Sorry dat je onderbreekt wil, maar dat is niet de ja, bedoeling. Ik hoor ik je. Hoor ik ik wil, laat, laat ik deze vraag stellen, uh, zodat je antwoord kunt geven. De nummer 1, uh, Jolande Sap, uh, had natuurlijk uh, toch even de gelegenheid aangegrepen... om die zorgen die, misschien, die jij opvangt in de wandelgangen weg te nemen. Want het was haar kernwoord in haar toespraak. Nou ja, uh, GroenLinks wil uh, het hebben over de economie, over duurzaamheid. SAP noemt dat dan de groene economie. En dat betekent bijvoorbeeld uh, belasting op uh, vervuilende energie. bijvoorbeeld, uh, Veel steun voor zon- en windenergie. Dat is niet alleen goed voor het milieu, maar dat is volgens SAP ook goed voor de economie. Want bij GroenLinks denken ze dat dat heel veel banen oplevert. Um, ik heb vandaag in de wandelgangen wel kritiek gehoord op de profilering van SAP. Juist op dat onderwerp. Want ze zeggen hier, sommigen althans, het marktdenken begint bij GroenLinks ook wel erg door te dringen. Uh, als het gaat over de arbeidsmarkt, bijvoorbeeld... meer banen door lagere loonbelasting. Dat is wel erg liberaal, vinden sommige critici. We eens even verder buurt en komen dan uit bij Michiel Breedveld... die bij het PvdA-congres was. PvdA, uh, Diederik Samson natuurlijk, Michiel. Wat, wat was zijn kernboodschap waarmee hij terug wil komen in de arena, zeg maar? Nou, dat is zijn slogan, sterker en socialer, Nederland. Uh, maar ja, als je dan goed gaat luisteren... is het, het vooral het verhaal van Europa wat de aandacht krijgt. En waarom is dat Europa zo belangrijk voor de Partij van de Arbeid? Zij geloven erin, Nederland kan niet zonder Europa. En de Partij van de Arbeid vindt dat uh, politici in zijn algemeenheid... nu eens het eerlijke verhaal moeten gaan vertellen. En hij rekent uh, uh, bijvoorbeeld de VVD aan dat zij daar niet eerlijk over zijn. Niet zeggen dat... Het in de lucht houden van Europa. gepaard gaat met een forse investering financieel. Dat het niet alleen een proces is van cijfertjes en geld. maar ook een politiek project. En dat durft Mark Rutte niet toe te geven. En als we dan op links kijken. waar natuurlijk de grote concurrentie zit voor de Partij van de Arbeid. Ja, dan verwijt uh, uh, Diederik Samson uh, de SP vooral. Uh, ja, laat die geldpers in Europa maar rollen. Dan komen we de crisis wel uit. Nou, dat is niet het realistische verhaal. En de partij gokt erop uh, dat de kiezer uiteindelijk wel zal gaan voor wat zij dan noemen het realistische verhaal over Europa en de toekomst van Nederland. En over realisme gesproken, Margreet Boer bij het CDA vanmiddag. Dat realisme zal, denk ik, veel aanhangers er ook wel even doen kijken naar, uh, naar de peilingen. En dan hoor je, misschien niet heel, heel toevallig het woord, samen voortdurend terugkeren in al die toespraken. Ja, samen. Zelfs de nieuwe campagneleus van het CDA zit dat woord samen in. Samen kunnen we meer. Dat is de campagneleus van het CDA. Ja, Het CDA is echt de partij van samen. Dat is er vandaag echt ingepeperd. Want Buma had het bijvoorbeeld over samen met de vakbonden en de werkgevers wil ik de arbeidsmarkt hervormen. Samen met de Europese landen ja, kunnen we uit de crisis komen. Samen maar geen boer was dat ja. bij het CDA. Nou, samen uh, komen we er wel uit, uh, Tom. Uh, ga je even door ja, naar de ChristenUnie misschien? We kunnen naar de ChristenUnie gaan, Peter Blok. Uh, jij was daar bij de ChristenUnie, Arie Slob. Daar hebben we al wat kleine dingen van gehoord. Wat, wat was zijn hoofdboodschap in, in deze tijd, zeg maar... waarin die crisis nog steeds verder om zich heen grijpt? Nou, Arie Slop is uh, overduidelijk voor de verandering. Hij vindt dat er hervormingen hard nodig zijn... op het gebied van de arbeidsmarkt, de woningmarkt, in de zorg... Dus er is heel veel werk aan de winkel en hij wil zijn steentje daar maar al te graag aan bijdragen. Want dat was wel duidelijk. De ChristenUnie heeft voorgesorteerd bij dat vijf-partijenakkoord op een volgende regeringsdeelname. Dus uh, vandaag uh, de deur de hele tijd op een kier naar andere partijen. Natuurlijk ook wat plaagstootjes hier bij de ChristenUnie uh, in de richting van Mark Rutte. Bijvoorbeeld uh, omdat ze 3 miljard willen bezuinigen de VVD op de allerarmste van de wereld. Ja, en dat, uh, dat was voor, uh, voor Slob een brug te ver. Voor ChristenUnie-leider Slob. Hij zegt, uh, ja, beste Mark, besef dat ze juist in de zorg voor wat kwetsbaar is... een samenleving laat zien waar men staat. En uh, pas op dat je met dit soort populistische voorstellen na 12 september... alleen de PVV nog maar bij je in de buurt vindt. Dus een waarschuwing van Slob aan het adres van uh, Rutte. Maar ja, uh, Slob wil natuurlijk wel heel graag meedoen... welk kabinet er ook na 12 september komt. Oké. Okay. De vijfde partij vanmiddag die met het congres bezig was... was de SP, met eh, lijsttrekker Emil Roemer. Daar was eh, voor ons Hans Andringa. Hans, we spraken je kort geleden. En toen was eh, Emil Roemer nog bezig. En had je het over dromen en Mark Rutte... en adviezen en slaappillen. Maar eh, de toespraak is inmiddels klaar. Met welke opzwepende conclusie? Dat, nou, heel realistisch. Uh, we hebben net kunnen horen dat bij veel partijen... De, de, de, het slotstatement vooral inderdaad iets op was. In het tweede deel van uh, Emiel Roemer zat vooral iets... dat mensen natuurlijk vol verwachting zijn over die goede uitslag. Dat er een kans is dat ze heel groot gaan worden. Maar zij Roemer toch ook wel... je moet niet denken dat als wij in een kabinet komen... dat we meteen alles kunnen veranderen wat in de 25 jaar hiervoor allemaal fout is gegaan. Dat kunnen wij niet even in vier jaar rechttrekken. Dus dat was wel een duidelijke verwijzing. De verwachtingen zijn hoog, maar maak ze niet te hoog, blijf realistisch. Ja, hoe is dat met de mensen daar in de wandelgangen? Want inderdaad, als de verkiezingskoers ergens zou uitbreken... is het dan wel uh, bij deze partij, de SP, die, zo zeggen de peilingen... zo zeggen de mensen overal, zicht heeft op het torentje. Hoe realistisch is dat inderdaad? Nou, als je de mensen hier vraagt, dan uh, is dat zicht op het torentje uh, er zeker. Maar ik hoor toch niemand zeggen, het gaat ook 100 zeker gebeuren. Want iedereen weet dat er nog een harde strijd gevoerd gaat worden... Uh, wie straks de grootste wordt. En in die laatste weken voor de verkiezingen zeggen de mensen ook hier... er kan van alles gebeuren. Uh, twee jaar geleden stond de SP... Uh, een paar weken voor de verkiezingsdag op een schamele acht zetels. En vanaf het moment dat Roemer had geroepen... je kan zeggen wat je wil, maar ik heb niet te vroeg gepiekt... toen ging het weer omhoog naar vijftien zetels. En dat had toen ook niemand verwacht. Dus iedereen weet, ja, verkiezingen, je kan er heel hard voor werken... Dat gaan ze allemaal doen. Je kan een goed programma hebben. Daarvan zijn ze hier ook overtuigd. Uh, maar ja, de einduitslag, dat weten ze dus nog niet. Er was één ding dat dat congres uh, even zijn tanden liet zien. Want over het algemeen hebben ze braaf gedaan wat de partijleiding wilde. was één punt, daar hebben ze een afwijking uh, of een afwijkende mening doorgedrukt. De ontwikkelingssamenwerking bij de meeste partijen staat het nu op 0,7. Bij de SP hebben de leden gezegd, in tijden van crisis moeten we dat niet afwentelen op de allerlei... Zwakste in deze wereld. Dus zij willen dat het naar 0,8 gaat. En dat houdt dus in dat er een gat is geslagen in het verkiezingsprogramma van de SP van 600 miljoen euro. En daar moet de komende tijd nog even een oplossing voor worden gezocht. Een klein bedragje. Ja. Michiel Breedveld, ik wil nog even naar de P van. Hij. Jij zei dat hij speelde langs de as van Europa, zeg maar. Nou is het natuurlijk ook zo. We hebben Roemer gehoord die met name naar Rutte toesprak. Rutte Roemer, dat wordt wel steeds genoemd. Is, hebben ze daar nog iets over losgelaten... hoe ze in die, in die verkiezingsstrijd terug willen komen wat dat betreft? Nou ja, dat is natuurlijk toch het grote probleem voor de Partij van de Arbeid... zoals je dat terecht uh, signaleert. Want ja, je, hebt dus, uh, de, je wil de strijd aangaan als linkse partij, de Partij van de Arbeid... met de rechtse partijen, het CDA, de VVD. Maar ja, je hebt natuurlijk de concurrentie aan te gaan met de SP. Want daar zullen uiteindelijk de kiezers te halen zijn... Ja, en hoe ga je dat dan doen? Ja, dat is natuurlijk de grote vraag. En eigenlijk op het hele congres lang is dat de onderliggende vraag. Er is hier eindeloos gesproken, ook over die 0,7 overigens... voor ontwikkelingssamenwerking. Die blijft hier op 0,7. Maar hier heeft het congres uitgesproken dat als er weer betere tijden aanbreken... dat dan het weer naar 0,8 gaat. Nou, er was nog wat over de defensiebezuiniging van een miljard... die blijft gewoon in het verkiezingsprogramma staan. Veel discussie, maar ja, wat op het podium en in de, in de toespraken... niet aan de orde kwam, uh, hier op de congresvloer... de wandelgangen, om het zo maar te noemen, eens te meer van... ja, wat stel je nou tegenover het verhaal van Roemer? Wat ze hier toch betitelen als een gemakkelijk verhaal... een niet-realistisch verhaal. En eigenlijk is de boodschap hier en de overeenstemming van... ja, wij hebben... De waarheid in pacht en uiteindelijk zal zich dat wel bewijzen. Ja, de vraag is natuurlijk of dat zo is. En de waarheid, hebben ze die ook in pacht bij GroenLinks, Wilma Borgman. Uh, waar is daar vooral met zichzelf bezig? Of heeft Jolande Sap en de Mensen in de Wanderhanger zich ook hebben kunnen afzetten tegen de andere partijen daar links in het politieke landschap? Nou ja, ik hoor Michiel praten over de positie van de Partij van de Arbeid. En eigenlijk geldt dat voor GroenLinks ook wel. Want wat Jolande Sap zich realiseert natuurlijk, is dat haar probleem in de komende verkiezingscampagne ook is. Die zichtbaarheid. Hoe eh, voorkomt GroenLinks dat de partijen vermorzeld wordt in de strijd eh, van de grotere partijen? Ze hebben daarvoor eh, bedacht dat ze wat eerder met de verkiezingscampagne zullen beginnen dan bijvoorbeeld de VVD. Die doen dat pas eind augustus. Zo lang zal eh, Jolande Sap niet wachten. Ze zullen ook een wat stevigere toon aanslaan. Maar ja, um, het probleem daarvan is natuurlijk ook weer dat GroenLinks graag wil regeren. En al te stevige toon betekent dat je de vriendjes met wie je dat misschien zou willen doen, uh, van je vervreemd. En daarom was Jolanda Sap vandaag uh, in haar toespraak ook niet echt heel hard. En dat is natuurlijk ook het pro probleem van Sap. Gaan we nog even naar uh, Margreet uh, Boer. Uh, bij het CDA, de verbindingen zijn weer hersteld. Je kon ons uitleggen dat het woord samen zo'n belangrijke rol speelde. Um, het CDA is inmiddels ook zo klein in de peiling... dat als ze na die verkiezing iets willen, zal het ook wel samen moeten. Hebben ze daar iets over verteld of lieten ze daar iets over los... naar welke vleugel ze dan een beetje willen, willen wijken, zeg maar? Nee, helemaal niet. Ze willen vooral uh, laten zien dat zij in ieder geval weer in het midden zitten. Want de CDA is niet alleen de partij van samen, de CDA is ook de partij van het midden. Dat was wel een hele duidelijke boodschap vandaag. En uh, nou ja, dat betekent dus ook dat ze uh, heel weinig hebben afgegeven op andere partijen. Buma heeft uh, ja, eerder zijn nek wel uitgestoken in de VVD aangevallen heeft, ontwikkelingssamenwerking, Europa. Vandaag niet. Het was vooral een toespraak gericht op de achterban. Uh, hij merkte wel even op dat de Partij van de Arbeid en de SP schulden graag doorschuiven... Uh, maar dat uh, de CDA juist voor degelijkheid is, financiële degelijkheid. Maar het was vooral een toespraak gericht op zijn eigen leden die hier zaten. Want deze leden die moesten duidelijk weten dat het CDA de partij van samen is. Maar dat bij hen zelf ook dat gevoel van saamhorigheid weer terug is. Dat was de laatste anderhalf jaar nogal wat zoek. En nu is er weer teamgeest, zei Buma. En uh, samen gaan we dus weer uh, die top opzoeken. Want ja, we staan in de peilingen dan slecht. Dat hebben ze hier ook wel uh, gezien. Maar er is nu een nieuw verhaal. Hè? Een... een, een uh, nauwelijk verhaal in dat midden. Er is een nieuwe lijsttrekker, een nieuw gezicht, Buma. Er zijn nieuwe leden. Dus eigenlijk moet nu duidelijk worden ook voor de kiezer dat het CDA vernieuwd is en eh, dat ze ook een nieuw verhaal hebben, duidelijk weer gericht op dat maatschappelijk middenveld. Ze zoeken ook weer samenwerking met de bonden. Eh, ze zoeken samenwerking met Europese landen, want ook met hen willen ze samenwerken. En ja, nou moet de kiezer dat natuurlijk ook nog gaan zien, hè, dat er een nieuw CDA is. En ja, hier hopen ze dus met die nieuwe gezichten, met die nieuwe koers... dat de kiezer ook ziet, hé, hey, dat is een nieuw CDA waar wij ook weer vertrouwen in kunnen hebben. En wat ze hier vooral hopen is dat ze relevant blijven. Want, ja. Je hebt een SP, je hebt een VVD. Als die straks alle aandacht opeisen, waar blijft dan dat CDA? Dus ze willen hier vooral mee blijven doen, zichtbaar blijven. Zodat de kiezer hen wel in het oog blijft houden. En eventueel dus op 12 september ook op hen kan kiezen. Want ja, het grootste gevaar voor het CDA is dus dat ze een beetje wegdeemsteren. En dat willen ze niet. En dat was de dag voor het CDA. SP, van A, GroenLinks en de ChristenUnie. De... Parlementaire verslaggevers van de NS waren NOS waren er uitgebreid bij. en U kunt het allemaal teruglezen en terugluisteren op het politieke blog van NOS.nl. Straks is er weer aan de lijn. André Kuipers komt morgen na 200 dagen in de ruimte weer terug op aarde. Prachtig allemaal natuurlijk, maar is het, uh, ja, het geld allemaal waard? Dat is een beetje de vraag. De stelling vandaag is de, de, waarop u kunt reageren. Ruimtevaart is geldverspilling in crisistijd. Ruimtevaart is geldverspilling in crisistijd. Bent u daarmee? Bij deze eens, u kunt lekker gaan bellen met 0800 1121 of stemmen op de website www.radio1.nl. Er zijn discussen geworpen door twee Nederlanders bij de EK atletiek in Helsinki. En die Huikamp, hoe ver zijn die geworpen? Nou die van Rutger Smit, ongeveer een meter of anderhalf. Die gooide hem in de hekken. <laughs> en uh, die andere van uh, Erik K.D. Dus die eerste was ook ongeldig van uh, Rutger Smit. En de andere van Erik K.D. Die uh, was wel een meter of 63,5. Maar hij stapte buiten de ring. Op een uh, plek waar het niet mocht. Dus ook die was ongeldig. De eerste uh, worp dus voor beide heren. In de finale discuswerpen ongeldig. Nu een verre van uh, Kanter. Uh, Kanter, uh, de Harting is dit. Uh, Kanter staat op de tweede plaats. En Kovago, de Hongaar, op de eerste.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 en de afbeelding op sociale netwerksites plaatsen. Instagram heeft wereldwijd tientallen miljoenen gebruikers. SP-leider Roemer vindt dat premier Rutte in Europa de Nederlandse pincode uit handen heeft gegeven. Op die manier verdwijnt volgens Roemer Nederlands geld naar de noodfondsen en garantiestellingen in Europa. Roemer hamert erop dat Nederland de baas moet blijven over zijn eigen begroting. En de haven die Wimbledon de duiven verjaagt is met kooien al gestolen. De vierjarige Rufus is een attractie op de tennisbanen en hoort volgens de Londense politie bij de Wimbledon-familie. De roofvogel is meegenomen uit de auto... waarin hij zijn nachten doorbrengt op een privé-parkeerplaats... bij de tennisbanen. Wimbledon gebruikt al 12 jaar speciaal getrainde havikken. De politie heeft het publiek opgeroepen te helpen met de opsporing. En dat zijn oogpunten. Het weer, Gerrit Imsa. Het is mooi weer. De zon schijnt. In het binnenland wat stapelwolken. En verder zitten er in het zuidwesten van het land een paar buien. Vanavond en vannacht, vooral vanavond kan er nog een bui overtrekken. Vannacht dan uh, is het droog, er zijn opklaringen. De temperatuur daalt naar een graad of 13. Morgen is het dan ook een dag met lekker weer. De zon schijnt, er ontstaan weer stapelwolken in de loop van de dag. In de middag en avond kan er een enkel buitje ontstaan, vooral land in waarts. Het wordt morgen wel wat koeler dan vandaag. Een graad of 17 op de warren tot 21 graden maximaal land in waarts. De wind waait uit het zuidwesten, is morgenmatig windkracht 3 à 4. Aan zee af en toe windkracht 5. En na morgen blijft het mooie zomerweer. Maandag is het droog, de zon schijnt en er is dan weinig wind. Het wordt 21 graden. Dinsdag ook een mooie dag. Vanaf woensdag neemt de kans op een bui weer wat toe. Het wordt wel wat warmer dan, gemiddeld zo'n 23 graden. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Bijna twee over half zeven op deze zaterdagavond. Op Wimbledon is het daar een uur eerder en dus nog veel lichter. En nog geen tijd voor het avondeten. Dus wordt er een tennis Roddick, Mark Brasser. Slotfase van de tweede set. Het is een tiebreak. Breaks waren er alleen aan het begin van de set. Het werd 6-6. En dus die tiebreak. En in die tiebreak David Ferrer op een 5-4 voorsprong. En die Roddick die serveert vanaf links. En moet dus zien gelijk te maken. Anders zijn er twee setpoints voor de Spanjaard. De bal wordt uitgeslagen door David Ferrer. Wordt ook uitgegeven. En dus is het 5-5 eerder op de dag. En dat is toch wel even aardig om te vertellen. Meld ik u de uitslag van Sara Erani tegen Jaroslava Svedova. Uh, Sarah Irani, de Roland Garros kampioenen, verloor die wedstrijd. Ik werd door een aantal mensen erop geattendeerd... om eens naar de statistieken van die wedstrijd te kijken. En wat blijkt, Sarah Irani, nogmaals gezegd, de finaliste dit jaar op Roland Garros, heeft in de eerste set niet één punt gemaakt. Alle 24 punten, zes love games op een rij voor Jaroslava Svedova. Ik kan me niet voorstellen dat dat in het moderne tennis, nou ook niet in het tennis van vroeger, dat dat ooit gebeurd is. Zelfs niet op clubkampioenschap jeugdtoen kan ik me niet voorstellen dat er ooit een speler is geweest die niet één punt wist te scoren in een hele set. Sarah Erani, de Roland Garros finaliste. Nul punten in de eerste set. Ongelooflijk. Goed, terug naar het centercourt. Andy Roddick in de tiebreak. 6-5 uh, voorsprong als uh, David Ferrer serveert. Ferrer uh, die de eerste set uh, kansloos was tegen Roddick, maar zich terug heeft geknokt in deze partij. Sloom uh, start, slechte start van uh, de Spanjaard. Servicepercentage ontzettend laag, onder de 50 Maar dat is allemaal uh, om Hoger gaan kansen voor Andy Roddick om op een 2-0 voorsprong in sets te komen. Hij mist nu zijn voorrend, en dus is het in de tiebreak een 6-6. Dan gaan wij het hebben over de Veteranendag. De achtste Veteranendag alweer vandaag in Den Haag. De dag die dus bedoeld is om waardering en erkenning te geven... aan alle militairen die op missie zijn geweest in het buitenland. Hoogtepunt van die dag is het Defilé, waarbij 4000 militairen en in historische legervoertuigen het podium met de kroonprins passeren. Onder de toeschouwers aan de hekken was onze verslaggever, Karin Alberts. De eerste moeten nog komen, maar meneer heeft zijn fotocamera al in de aanslag... U heeft een strategisch plekje uitgezocht? Ja, ja, ik denk dat ik hier wel mooi sta. In een bocht bij Hotel ja. de Zende? Ja, inderdaad. Uh, normaal zien we hier zo uh, de beelden tentoonstelling. Die verdwijnen nu een beetje in het niets, maar het is wel mooi op zich. Uh, ja. Wat vindt u van Veteranendag? Ja, ik vind het uh, ongelooflijk belangrijk... Uh... Ook om een keer te laten zien aan mensen die de oorlog bewust niet hebben meegemaakt. Ze het kunnen zien, Maar ik vind het ook wel belangrijk dat, je, dat er opgezinsblad is dat het in wat breder verband is. Hè? Voor mensen die de afgelopen periode over het buitenland bezig zijn geweest. Dat vind ik wel belangrijk. Het was voorheen volgens mij helemaal niet zo. Nee. Het was sinds 2004 is ja, het in ja. die uh, nieuwe stijl. Ja, ik vind het uh, een hele verbetering, ja. absoluut. Nou, de muzieksveld aan. Ja. Daar komen ze. Zo. En precies tussen het gebladerte van al die prachtige bomen op het lange voorhout is een stukje waar we de hemel goed kunnen zien. De vliegmachines die meedoen aan de flypast over de hofvijver komen hier precies overheen. zien ze niet lang, want dan duiken ze weer achter het gebladerte van al die mooie bomen. Maar dat kleine stukje dat we ze kunnen zien is men erg onder de indruk hier. Nee, ja, het zijn straaljagers, ik zou het niet weten. Kijk, ja, heeft u er verstand van? Wat waren dat? Ja, die zijn. Nee, nee, nee, die zijn van vlak na de oorlog. Ja. De dag begint en eindigt op het Mali-veld. En daar zijn heel veel dingen te zien, te doen, te bekijken. Er is een activity park. Dan kun je op een klimtoren omhoog klimmen, over een hindernisbaan tijgeren voertuigen militaire voertuigen en dan mogen de kinderen ook nog eens een keer gewoon op klimmen en klauteren en achter het geschut plaatsnemen. Nou, dat gebeurt dan ook volop. Nou, Zo'n foto met uw kinderen op een tank of op een jeep moet ik zeggen, dat had u volgens mij nog niet. Nee, dat had ik nog niet. Nee, dat klopt. Wat heeft u zelf iets met het leger? Bent u nog in dienst geweest? Ja. Luchtmacht, Soesterberg. Even kijken, want er staat hier een vriend van mij. En die heeft in Schrebrenica gediend. En het is veel leuker om met hem te praten dan om met mij te praten. Want zo stoer ben ik helemaal niet. Hij hem moet je hebben. Ik moet u hebben, hoor ik. Nee, nee, nee. Schrebrinitsa, u was er nog. Ik was er nog, ja. Ja. Met wat voor gevoel loopt u nu dan hier rond? Ja, goed. Ik kom hier natuurlijk wel wat maatjes tegen. Dat is altijd wel een leuk gevoel. En waar heeft u het dan over, op zo'n dag? Gewoon, nou, eigenlijk niet over toen of zo. Het is gewoon meer over hedendaags, eigenlijk wat, wat je nu doet en... Uh... Ja, natuurlijk komen we een klein dingetje naar boven. Maar dat, dat is te kort om het te over hebben. En dan moet je gewoon echt ervoor gaan zitten. En dat is gewoon, dit is gewoon leuk om elkaar weer te zien. Fijn, fijn, goed gevoel. Je ziet uh, meerdere mensen die een beetje meeleven. En uh, ja, het is gewoon altijd goed om je maten weer te zien. We hebben gewoon een goede broederschap daar uh, gehad. Een kameraadschap. En dat, uh, dat, is, dat is leuk met de evenaren. Dat... Maar inmiddels bent u het leger helemaal uit? Uh... Ja, al uh, 2000 ik heb eruit gegaan. Ja. Geen heimwee? Ja. Toch wel? Ja wel. Ja, die kameraadschap, wat ik vertelde, dat is echt uh, super. En dat is anders dan in de burgermaatschappij. Ja. ook wel, uh, maar dat is daar leven op. zit je op elkaar, je slaapt op elkaar, je doet, je doet alles. En dat, uh, ja, dat is dat, uh, zo uh, prachtig is dat. Waarom bent u weggegaan dan in 2000? Ik moest uiteindelijk uit. Mijn diensttijd uh, was erop, dus helaas. Ik heb nog geprobeerd om bij te blijven, maar het heeft niet kunnen baten. Het is jammer. Karin Albers daar dus op de Veteranendag in Den Haag. De hey, Atletiek in Helsinki en die houtkamp... het was een beetje een valse start in de eerste worp van onze Nederlandse discuswerpers. Hebben ze al geworpen in de tweede ronde? Ja, maar het is uh, nog niet veel beter, uh, moet ik helaas zeggen. Want de tweede worp van Rutger Smit, 61,5 meter, 61,51 om precies te zijn. Daarmee staat hij op de achtste plaats. Ja, na drie worpen wordt er een uh, uh, ranglijst opgemaakt. En de beste acht gaan dan door, van de twaalf die gestart zijn. Hij staat dus op het randje. En Erik Cadet is nog erger. Die staat op de elfde plaats, want die uh, gooide 60, 49 Beide heren hebben dus nog één mogelijkheid om uh, verder te gooien. En als je kijkt naar Rutger Smit, die dit jaar al bijna 27... 67 meter heeft gegooid. En Erik D. die boven de 67 meter gooide. En als je dan weet dat degene die op kop staat... Uh, die heeft op dit moment even kijken... Robert Harting, 65-80. Ja, dan zou je zeggen, het moet toch kunnen. En dat zal dan allemaal in de laatste woord moeten gebeuren... zowel voor Rutgersmit als voor Erik Adé. De Radio 1 Sportzomer Aan de lijn. We gaan uh, in de lijn het hebben over de ruimtevaart. Morgen komt hij thuis, hè? ruimtevaarder André Kuipers. Tussen half tien en half elf live op televisie keert hij terug. En zal vlak na de landing ook zijn eerste reactie te zien zijn. Vinden we natuurlijk allemaal best mooi, maar kost ook veel geld. Hè? En de vraag is een beetje, is ruimtevaart niet een veel te dure hobby... in zo'n tijd dat het allemaal wat minder gaat? Of juist misschien wel goed? Mensen die uh, ja, dingen gaan onderzoeken die we goed kunnen gebruiken. De stelling deze avond voor u, luisteraar, waar u komt op reageren. Ruimtevaart is geldverspilling in crisistijd. Bent u het daarmee eens of oneens? U kunt ons gratis bellen op nummer 0800-1109. 0800-1121 of stem op de website op radio1.nl. De stelling ruimtevaart is geldverspilling in crisistijd. Maar voordat wij u aan het woord laten gaan wij daar ook over praten... met een aantal deskundigen vanuit verschillende invalshoeken. Dat zijn Maarten Keulemans, wetenschapsjournalist bij onder andere de Volkskrant... en Wubbel Okkels, de enige andere Nederlander die ooit in de ruimte geweest is. Heren, goedenavond. Uh, meneer Keulemans, ik begin maar even bij u. Ruimtevaart is geldverspilling in crisistijd. Bent u daarmee eens of oneens? Nee, ik ben het er niet mee eens. Uh, ik vind ruimtevaart eigenlijk altijd geldverspilling. Uh, je moet wel even onderscheid maken tussen bemande ruimtevaart en onbemande ruimtevaart. Want ik denk onbemande ruimtevaart, het is evident dat dat absoluut geen geldverspilling is. Uh, denk aan satellieten die het weer voorspellen, het klimaat in de gaten houden. Maar het wordt echt lastig op het moment dat je mensen omhoog gaat sturen. Want mensen hebben eten nodig en zuurstof. En ja, dat heb je, heb je niet in de ruimte. Dus dat moeten ze meenemen. En dat maakt het ontzettend duur om uh, omhoog te gaan. Dus die crisistijd doet er wat u betreft niet toe. Bemande ruimtevaart is geldverspilling. zegt Ja, dat is absoluut. Al geweest. We hebben ook als de stelling ruimtevaart is geldverspilling in crisistijd. Eens of oneens? Je moet, je moet gaan kijken naar uh, met welke onderdelen van de ruimtevaart geld wordt verdiend uiteindelijk. En daar bedoel ik niet mee... Het bedrijf zelf die dat doet, of, of één bedrijf, ik bedoel meer de hele maatschappij. Eh, als je ziet wat er allemaal gebeurd is als gevolg van de bemannenruimte voor het, zeker in het begin, het Apollo-programma is natuurlijk helemaal een kanjer. Eh, dat hele programma van het naar de maan gaan van de Amerikanen, dat is onderzocht door McKinsey op zijn economische factor ten aanzien van de Amerikaanse maatschappij. En het resultaat is dat iedere dollar is tussen vijf en zeven keer teruggekomen. Dus je verdient daarmee. En, en uh, voor heel veel landen is ook, die, ook de bemande ruimtevaart een stimulans voor het ontwikkelen van heel veel technologieën. Dat is ook de reden waarom ze dat in China doen. Dat dus. je op een gegeven moment na een poos. En uh, we hebben natuurlijk meegemaakt dat die bemande ruimtevaart uh, in het Westen. eigenlijk, uh, ja, je zou kunnen zeggen, steeds minder ging opleveren, om, omdat er ook. Uh, ja, een herhalingsfactor kwam, plus het feit dat, dat, uh, dat de nadruk steeds meer op de politiek kwam hè, met de Internationale Space Station. Ja, kijk, het hangt er maar net vanaf hoe je naar dat effect kijkt. Als je bijvoorbeeld zou zeggen van nou, de Internationale Space Station heeft ervoor gezorgd dat er veel minder uh, spanningen zijn tussen uh, Oost en West en, uh, en uh, tussen ook Japan en, en, en Rusland. Dan, ja, dan, dan kan je dus dat ook weer aangeven in geld. En, en uiteindelijk uh, kan je toch zeggen dat dit soort enorme hoofdstandjes vaak uh, de mensen in, in een richting brengt waar ze dus uh, vernieuwend be bezig zijn en, en veel dingen leren. Ik ben het wel een beetje met, uh, met de andere partij eens dat een man de ruimtevaart uh, relatief heel duur is en dat, ja, dat als je dus dat lang volhoudt en je doet geen nieuwe dingen. Dat het dan misschien toch wel uh, vraagtekens achter kunnen zeggen wat het nog eigenlijk opbrengt. Dat is al waar. Maar even resumerend: de stelling ruimtevaart is in crisis. Daar, daarmee bent u het oneens, meneer Okels? Ja, nou, die, die, die, die stelling is, is een beetje, die gaat mij te snel door de bocht. En uh, zeker is het natuurlijk zo dat als je naar niet-bemande ruimtevaart kijkt, worden de meest fantastische dingen gedaan. die zo langzamerhand maatschappelijk een enorme impact hebben. En, en nou ja, noem maar wat, uh, GPS-weersatellieten, uh, satellieten die allerlei andere dingen meten van de aarde. Ik bedoel, daar kan je niet meer zonder. En, en dat is een enorme verdienste doorlopend overal op de aarde. Um, waar we het over hadden, was de bewandenruimtevaart. En daar denk ik dat, uh, dat daar de vernieuwing even er wat af is. Alhoewel bij de toeristische uh, bewandenruimtevaart, als je kijkt naar Virgin Galactic. Daar worden de meest fantastische dingen uitgevonden. Dus dat is weer uh, enorm stimulans. Interessant punt, ja. daar gaan we het straks even over hebben. Nou, heel even meneer Keulemans, want u bent een beetje van de Hollandse zuinigheid volgens meneer Ockhoest. Want nee, het nee, heeft nee. heel veel opgeleverd, uh, die ruimtevaart. Nee, maar, maar die vernieuwing, kijk, dat is altijd een beetje het uh, oude punt waar de, de voorstanders dan mee komen. Maar ja, je moet bijvoorbeeld denken, het internationaal ruimtestation, dat heeft bij elkaar iets van 100 miljard euro uh, uh, gekost. Nou, dat is heel leuk en aardig en dat heeft inderdaad wel vernieuwing opgeleverd. Opge maar je kunt je altijd afvragen, als je die 100 miljard euro nou eens zou besteden aan, laten we zeggen, uh, ja, het onderzoek naar AIDS, een AIDS-vaccin of uh, het onderzoek naar kanker of zo. Ik denk dat je dan veel zinnigere dingen bereikt en dan ook inderdaad die vernieuwing. Met 100 miljard kan je een hele hoop doen en dat hoeft niet per se een ding in de ruimte te zijn. Nou, en Toch is dat over het algemeen een misvatting, hè, dat, dat mensen denken van dat is gewoon een stapel geld en dat kan je er van volgens naar de ene kant sturen. En als je dat niet wil, kan je het naar de andere kant sturen. Zo werkt de maatschappij niet. Geld is sowieso geen behouden grootheid. Geld is een relatiemiddel. En als je dus op een gegeven moment in bijvoorbeeld in de technische industrieën die te maken hebben met vliegtuigbouwen en, en ruimtevaart bouwen en, en zo'n internationale station doet, als je het geld daar bijvoorbeeld weg zou halen en het ergens anders neerzetten... dan kan je best wel eens zo zijn dat je dan ineens geen goede vliegtuigen meer kan bouwen. Dus zo werkt het gewoon niet. Het is wel zo dat ik kan me goed voorstellen dat iemand op afstand zo denkt en denkt van ja, goh, waarom hebben we zo weinig geld voor aidsbescherming of aidsonderzoek en dat is ook wel weer waar, maar eh, het is niet zo dat je als je geld ergens vandaan haalt, dat het dan automatisch beschikbaar is voor iets anders. Wij, nou, gaan eens even verloop... ja, wij gaan eens even kijken wat de luisteraars vinden. We komen zeker nog bij u terug, dus blijf even hangen. Wij gaan eens even een aantal luisteraars vragen naar hun mening. Aan de lijn, goedenavond. Ja, goedavond, ben ik aan de berg? Ja, ruimtevaart is geldverspilling in crisistijd, zeg het maar. Nee, ik ben er helemaal oneen. Om u, om u een voorbeeld te geven, ik ben vrachtwagenchauffeur en iedere dag moet ik naar een stuk of 30 verschillende adressen. U, uw verbinding is helaas te slecht. Ik kan u niet verstaan. Dat is een vrachtwagen ergens ver in Europa. Aan de lijn. Goede avond, zegt u, maar. Aandelen. ja, goedavond voor onze stelling. Ruimtevaart is geldverspilling in crisistijd. Eens, ja, is mevrouw. Ik had er een gedicht over gemaakt, maar dat is een te lang gedicht. Ik wil een klein stukje voorlezen. Nee, liever niet. Ik wil gewoon even weten of u het eens bent met de stelling of niet. Ik ben het er niet mee eens. En waarom niet? Nou, omdat ik gewoon... Uh, het is, uh, ze gaan daar weer, uh, uh, daar weer een of ander iets op zetten. Ze kunnen de aarde niet eens fatsoenlijk onderhouden. En ze nemen alle rotzooi oorlogstoestanden, krijg je ook weer daar... Het, het, is, het is gewoon een onzinnige gedachte. Eerst de aarde persoonlijk maken, voordat dan je ruimte. aan die onzin begint. Dank u wel. Aan de lijn, goedenavond. Nou, ja. Ja, ben ik het. U bent het en u mag ik zeggen of u het eens of is bent met nou, een stil in de stille <laughs> ruimtevaart. Nou, ik vind, ik vind het schandalig, die mevrouw, voor mij. Want? Nou ja, nee, ik vind het geweldig. Ik vind het geweldig dat er mensen zijn die dit avontuur willen doen die zich opgeven, zoveel dagen in de ruimte, familie alleen laten. Ze weten verder niet wat er kan gebeuren. Er moet veel meer geld ingestoken worden. Maar, en wat vindt ik u dan de voordelen je... die eruit komen buiten ik, het avontuur? Wat, wat vindt u de voordelen die eruit komen buiten het avontuur? Nou, eh, dat moet later nog komen. We weten nog niet wat hun hebben ontdekt. Maar mensen die dit doen, vind ik sowieso geweldig. Oké. Okay. En... Ze moeten zo'n mensen ook belonen. En ze moeten zo'n mensen in ere houden. En er moeten meer mensen komen die naar boven gaan om te kijken wat daar los is. Uw punt is helder, Want... dank u wel. Adelijn, Goedavond. Goedenavond. goedenavond. De ruimtevaart is geldverspilling in crisistijd. Onze stelling. Eens of oneens, meneer? Daar ben ik het uh, mee oneens. Omdat? Uh, wat we daaruit hebben gehaald in de afgelopen jaren. Uh, aan technologie. Heeft de Nederlandse maatschappij. Maar ook de internationale maatschappij. een hele hoop gedaan. Waar hebben we de zonnepanelen vandaan gehaald? Zijn wel vanuit de ruimte gekomen. Uit de ruimtevaart. Dus daar moet veel meer geld in. Dat is één voorbeeld. Je kunt u meer, uh, meer voorbeelden geven. Voor de geneesmiddelen de... die ze daar uh, hebben ontdekt. Want dan gaan we naar het lichamelijke toe. Ze hebben daar ook uh, bepaalde dingen ontdekt. Uh, die dus voor de bot. Om kalking zijn ze nu weer bezig. Maar andere medicijnen hebben ze daar ook ontdekt. Waarom moeten we dat gaan stoppen? Het is de moeite waard. Dank u wel. Laatste luisteraar. Aan de lijn. Goedenavond. Goedenavond. Ja. Ik persoonlijk ben het niet mee eens. Ik denk niet dat er sprake is van de geldverspilling. Nee. Natuurlijk ben ik wel benieuwd naar het verhaal. En onze wereld is niet meer van de wereld van 50 jaar of 100 jaar geleden. Er zijn alleen... Veranderingen, dat merken we voor klimaat. Uh, dus ik denk dat het wel uh, zinvol is. Uh, en natuurlijk ja, ben ik wel benieuwd naar de ervaringen... Uh, wat u ja. daarmee hebt opgehaald. Uw punt is helder. Ik dank u voor uw deelname. Dank u wel. Even ja, terug naar terug. Nou, Meneer Ockels, een, een, een mevrouw maakt een aardige opmerking. De mensen die dit doen, die durven, die dit avontuur in de ruimte aangaan, deze mensen moeten we in ere houden. Voelt u dat ook nog steeds? Ja, Wordt dat, u weer in ere gehouden? Zeker. <coughs> eh, nou ja, kijk, ik, ik heb natuurlijk mijn, uh, mijn pad veranderd in de richting van, van de missie voor duurzaamheid. En ik moet zeggen dat ik daar heel veel waardering voor krijg. En, is, en mee... reden, is dat een reden om de ruimtevaart in dit soort omvang te blijven onderhouden? Dat mensen inderdaad voorbij die horizon in, in het universum moet, zouden moeten gaan reizen? Ja, weet, weet je, ik, ik, ergens, ik wil even iets zeggen over deze vraag. Want, want het is, ik vind het weer typisch Nederland. Wij gaan weer een vraag stellen, dat is zo wereldwijd als het maar kan en zo algemeen als het maar kan, en hebben daar dan een mening over. Terwijl als je even kijkt naar de feiten, die hele reis van, uh, van André Kuipers, die kostte minder dan 20 miljoen. Dat is wat de Nederlanders daarna hebben betaald. Als ik kijk naar het technisch centrum van de Europese ruimtevaartorganisatie wat bij Katwijk zit, dat, dat verstookt per jaar honderd keer zoveel. En dat is dus 2 miljard. Al dat geld wordt op een of andere manier uh, daardoor heen gegaan. Uh, er zijn allerlei mensen, er zijn 2500 mensen die daar werken. Die betalen allemaal hun salarissen, die kopen daar dingen van, die wonen daar, die hebben btw betaald. Voor Nederland, hè, als je het even alleen voor Nederland, is het ontzettend gunstig, die hele ruimtevaart. Wij verdienen daar heel veel geld aan. Het is de grootste klant van de KLM. En noem maar op. Dus ik vind eigenlijk dat we in plaats van die vage algemene vragen, die weer puur om zo'n mening vragen. Wij zijn nou, dit is heel concreet, nee, maar nu dit is heel concreet. Want de regering heeft zich voorgenomen om te gaan bezuinigen op, op de ruimtevaart. Nee, maar wat ik net aangaf, is nee. dat het kleine beetje geld wat wij aan Nederland besteden, dat wij door die ruimte waar we bij betrokken zijn, heel veel geld binnenhalen. Dus ons saldo in Nederland is, is absoluut positief. En de ik zou dus Nederlandse ook... overheid geeft 100 miljoen euro aan ruimtevaart. Daarvan is verplicht 63 miljoen voor het Europese Space Agency in Noordwijk... waar inderdaad heel veel mensen werken. Maar kennelijk is het niet meer interessant genoeg om de ruimtevaart uh, te Kijk, ondersteunen. Dat, nee, maar dat geloof ik dus niet. Ik, ik, ik heb het gevoel, en niet alleen het gevoel... ik zie dat ook in een aantal dingen, zeker bij het onderwijs dat wij denken dat je door middel van bezuiniging... de balans van onze inkomsten ten aanzien van uitgaven beter krijgt. Je moet gewoon eens kijken naar wat je gaat bezuinigen. Want er zijn heel veel dingen. als je 1 euro bezuinigt dan en 2 euro minder binnenkrijgt... dan ben je verkeerd bezig. Ik wil ook ja. nog even naar meneer Keulemans, ja. meneer Okos, met uw toestemming. Ja. Meneer Keulemans, u heeft een heleboel argumenten uh, gehoord. Uh, er wordt ook een rekensom gemaakt. Bent u een beetje opgeschoven of zegt u... nou, ik heb eigenlijk niks gehoord, ik blijf nou. bij bij mijn... Het gekke is, ik ben het eigenlijk al uh, helemaal met... Uh, we hebben het ook ons eens als het om Nederland gaat. Kijk, uh, de uh, bemandenruimtevaart in het algemeen hadden we nooit moeten doen. En, ja, maar ja, nu dat internationale ruimtestation er eenmaal is... vind ik dat Nederland er bijzonder slim gebruik van maakt met kleine missies... En uh, ja, dat, uh, dat, is, dat gaat echt wel ergens over. En ik denk dat uh, we ook ons gewoon gelijk heeft dat het Nederland gewoon uh, ja, de economie geld oplevert. Dat is natuurlijk helemaal los van die, van die algemene vraag van moet je de ja. ruimtevaart doen? Nee, ik vind van niet. Ik vind dat je robots moet sturen. Maar als Nederland haken we slim aan bij dat, uh, bij dat internationale ruimtestation. Dat uh, is absoluut zo. Nou, bent u beiden toch nog mooi tot elkaar gekomen dankzij dit programma aan de lijn. Wij danken u beiden. We hebben ook al Maart Keulemans voor uw deelnemen aan dit programma. Wij danken alle luisteraars. En morgen is er weer een nieuwe aan De, lijn. de mix van nieuws en sport. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Met Tom van het Hek en Tim Overdien. Je kunt ook nooit eens zeven rustig op een vroestuk staan. Staat net rustig op je sokkel. Ook daar komt het volk al aan. Zwaaien met zijze bijne roepen. Wat doe jij daar bovenaan? Je kunt hier nooit eens even rustig op een voetstuk staan. Je kunt De eerste op de maan, komt er verdomme vandaan. Dan komt de Stefan als wel een kneuter, hij kan de fles niet laten staan. Je kunt hier nooit eens even rustig op een voodschut staan. Je er ooit eens op gaan staan. ziet je vijand veel beter. ...en de ik een voetstuk staan. Even naar Andy Houtkamp. En onze discuswerpers hadden zich na twee worpen zichzelf een beetje onder druk gezet, Andy. En nogal, want op een gegeven moment stond uh, uh, grote vriend... en uh, zilveren medaillewinnaar bij de kogel, Rutger Smit, op de achtste plaats. Hij verbeterde zich licht met uh, 61 meter 71. Stond toen nog steeds achtste en de beste acht gaan door. Uh, Moeten er vier afvallen. En Erik KD kwam toen nog. En het was dus of KD of Smit. En het is dus Smit geworden. Want KD uh, had slechts 60 uh, en een beetje. En die was daar, 60, 58, was daar dood en doodziek van. Want die had hier echt uh, op een medaille... Medaille, uh, misschien wel gerekend. Nu moet Rutger Smit dat doen. Die zou iets unieks kunnen uithalen door naast een kogelmedaille ook een uh, discusmedaille te halen. Maar dan moet hij wel iets verder gaan gooien in de drie overgebleven mogelijkheden. Want uh, 61 en een beetje is veel te weinig. Als ik kijk naar de derde plaats tot nu toe. Uh, dat is uh, 64, 65 meter en uh, 11. Nou, dan daar overheen. Dan heb je uh, mogelijke kans op een medaille. Maar dan zijn we nog een eentje verwijderd met 61, 71 waar die nu op staat. Rutger is als enige door eh, bij het eh, discuswerpen voor de laatste drie worpen. Engelse hoop op Wimbledon is de schot. En die Roddick die mag niet verliezen daar, Mark Brasser. Oh, dat is Andy Murray. Die komt ook vandaag oh, in actie. vandaag de verwarring. maar helemaal. De verwarring. Nee, dat is een slip of the tong. Dat kan gebeuren. Uh, Andy Roddick dus op het centercourt. Inderdaad yeah. tegen David Ferrer. 1-1 in sets. Uh, tweede set was een tiebreak. Uh, Andy Roddick won de eerste set. Tweede set Roddick werd een tiebreak. Spannende tiebreak. Twee setpoints waren er voor Andy Roddick. Wel op de service van Ferrer. Twee setpoints waren er ook voor Ferrer op de service van Andy Roddick. Ja, en op dat tweede setpoint sloeg Ferrer toe. Hij werd een beetje geholpen door Andy Roddick die voor voorhand miste in de lange rally die uh, gespeeld werd. En dus won Ferret die tiebreak met 10-8. En is het 1-1 uh, in, uh, in sets. Inmiddels uh, zijn ze bezig aan de derde set. Ja, Andy Roddick, een van de vier Amerikanen die uh, vandaag in actie komt of komen moet ik zeggen. Marty Fish heeft gewonnen van de Belg David Gauvin. Fish dus door naar de vierde ronde. Brian Baker, de Fabulous Baker boy. Hij is door naar de vierde ronde. Gewonnen van Benoit Pair uit Frankrijk. En op dit moment speelt ook Sam Querrey nog een andere Amerikaan. Hij neemt het op tegen Marine Silic. Silic de eerste twee sets gewonnen. Sam Quarry heeft het dus moeilijk. Ja, allemaal zitten ze onder in het schema bij elkaar. Fish, Quarry en dus ook Andy Roddick die dus speelt tegen David Ferrer. 3-2 in het voordeel van Andy Roddick in de derde set. Het gaat allemaal nog op service. Het is dus zometeen David Ferrer die mag gaan serveren. Om de stand helemaal weer in evenwicht te brengen. Om er dus 3-3 van te maken. Interessante partij. Mooie rallies. Ze zijn aan elkaar gewaagd. 3-3 dus. 1-1 in sets. Mark Brasser blijft uiteraard voor ons op Wimmelden. Alle ontwikkelingen daar volgen. En die houtkamp kijkt naar de atletiek. En kijkt of Rutger Smit zijn positie kan verbeteren bij discuswerpen En ook nog heel veel atletiek straks in het volgende uur. Met 200 meter finales bij de vrouwen bijvoorbeeld. En dergelijke. De mannen nog later op de avond. Mooie sportavond vanavond in de Sportzomer op 1.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 Vooruitgang denken, zie de voorwaarden die beschikbaar zijn op FuelProgress.com. Dit is Radio 1.